De molenaar en zijn ezel Op een dag zei een molenaar tegen zijn zoon Vandaag zullen we de ezel naar de stad brengen en hem op de markt verkopen Het is zo'n mooi en sterk dier dat ik vast veel geld voor hem krijg De molenaar en zijn zoon gingen op weg De molenaar trok de ezel aan een touw met zich mee Net buiten het dorp stonden een paar meisjes ze moesten lachen toen ze de molenaar en zijn zoon naast de ezel zagen lopen. Waarom ga je er niet op zitten, zei een van hen. Ze heeft gelijk, zei de molenaar, en hij tilde zijn zoon op de ezel. Even later kwamen ze langs een herberg. Buiten zaten twee mannen bier te drinken. Een van de mannen zei hardop tegen de ander, Moet je daar eens kijken, een flinke jongen die op een ezel rijdt en zijn arme oude vader laat lopen. Kinderen worden tegenwoordig te veel verwend. De molenaar schaamde zich. Hij tilde zijn zoon van de ezel en klom zelf op het dier. Even later zagen ze een groep vrouwen staan die heel boos keken. Kijk eens wat een slechte vader, riep een van de vrouwen. Hij rijdt zelf op de ezel en laat zijn zoon lopen. Hij moest zich schamen. De molenaar tilde vlug zijn zoon achter hem op de ezel. Zo reden ze verder, terwijl ze een vrolijk liedje zongen. Even later kwamen ze langs een boerderij. De boer leunde over het hek en vroeg aan de molenaar, ''Waar gaan jullie naartoe?'' Naar nou de stad, om de ezel te verkopen,'' antwoordde de molenaar. ''Tegen de tijd dat je in de stad bent, zal de ezel doodmoe zijn,'' zei de boer. ''En dan zul je er niet veel meer voor krijgen.'' Als jullie verstandig zijn, dragen jullie het arme dier naar de markt. De molenaar sprong van de ezel. Waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht? Kom eraf jongen en zoek een lange stevige stok. De boer keek met pret oogjes van plezier toe hoe de molenaar en zijn zoon de ezel met zijn poten aan de stok bonden en hem zo met zich meedroegen. Even later kwamen ze bij de brug over de rivier. De mensen die op de brug liepen hadden grote pret toen ze de molenaar en zijn zoon met de ezel aan de stok over de brug zagen lopen. Wat een stomme ezel, heb je ooit zoiets geks gezien? Een ezel die zich door mensen laat dragen? Die ezel hoort mensen te dragen, zei een klein jongetje tegen zijn vader. De ezel schaamde zich diep. Want hij wist dat het jongetje gelijk had. Hij begon te balken en met zijn poten te trappen. En daardoor raakten de knopen in het touw los. De ezel viel op de grond en toen hij overeind krabbelde, viel hij over de leuning van de brug in het water. En toen begon hij de rivier af te zwemmen in de richting van een eiland ver in de zee. De molenaar... ...keek hem beteuterd na. Toen krapte hij aan zijn kin en zei tegen zijn zoon... ...luister goed naar mijn zoon... ...een mens is nooit te oud om te leren... ...en vandaag heb ik geleerd... ...dat een man altijd moet doen wat hij zelf denkt dat het beste is. Want als ik niet naar al die mensen had geluisterd... ...zou ik nu nog een ezel hebben gehad... ...die ik op de markt had kunnen verkopen...